Start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In IJsselstein mogen bewoners van drie huizen voorlopig niet naar huis... vanwege een ongeluk met een hoogwerker. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De hoogwerker was gehuurd door een man die een spectaculair huwelijksaanzoek wilde doen, maar stond niet stabiel en kantelde. De arm viel door het dak van een huis. Bij het rechtopzetten van de hoogwerker viel het gevaarte nog een keer om, met nog meer schade als gevolg. Inmiddels is de hoogwerker uit de straat in IJsselstein weggehaald. Tijdens die operatie waren uit voorzorg 36 huizen ontruimd. Daarvan blijken er drie voorlopig onbewoonbaar. De man die de hoogwerker had gehuurd heeft zijn doel overigens wel bereikt. Zijn beoogde bruid zei ja en het stel zit nu in Parijs. De Amerikaanse politie heeft een verdachte opgepakt van de schietpartij gisteren bij een school in Portland. Bij de schietpartij raakten drie leerlingen tussen de 16 en 20 gewond. Het gebeurde bij een school voor probleemleerlingen. Volgens de politie heeft de schietpartij mogelijk te maken met een bendeoorlog. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. De 22-jarige verdachte werd s'nachts aangehouden in zijn auto. Hij had een vuurwapen bij zich. In een bos bij Helmond heeft een man met een detaaldetector een grote hoeveelheid oude munitie gevonden. Het bleek te gaan om zes kisten met mortiergranaten en fosforgranaten van de geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de kisten uit het bos bij Helmond meegenomen en de munitie vernietigd. Rond deze tijd wordt de zendmast Lopik weer omgetoverd in een kerstboom, de grootste ter wereld. Aan de kabels van de mast, officieel de Gerbrandi-toren, hangen 120 lampen die nu worden aangezet. De toren is 372 meter hoog. Bij helder weer is de kerstboom van 30 kilometer afstand te zien. Het is sinds 1992 de zeventiende keer dat de zendmast als kerstboom fungeert. Het is niet elk jaar gelukt om de financiering 65.000 euro rond te krijgen. Het weer, de buien trekken weg. Vannacht overwegend droog met kans op mist. Minima iets boven het vriespunt. Morgen hier en daar zon. Maxima van 4 tot 6 graden. Maar waar het grijs blijft een paar graden koeler. Dit was het.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 De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Zes minuten over de klok van vier, tweede uur van de Euro Breakdown is aangebroken. Vorige uur zijn we geëindigd met nummer 19, Taylor Swift. Spain. Ja. Daarvoor uh, zaten nog diverse andere, die ik niet gedraaid heb. Bijvoorbeeld op nummer 20, ACDC, Rock'n'Burst. Nummer 21, Shepard met Geronimo. 22 voor Robin Schulz en Jasmine Thompson, Sun Goes Down.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 Met hun nummer wrapped up. Je hoort ook de Nederlandse top 40 voorbij komen. Ik ga even globaal doorheen skippen voor je. Welke nummers er allemaal in staan. En is volgens mij ook weer een hoofd te doen dit weekend in het uh, Zandvoortse. Ik ga ik ook nog aan je proberen te vertellen. Maar door met de hitlijst!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 Fireworks and we touch now. It's yeah, just something about you. Your body fits my mind like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. It's just something about you. you can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 ...in in handen van Olly oh, so, so wrapped up. De oh. oh. Euro Breakdown. En we staan uh, nummer 17 over. 17 is voor uh, Joseph Salvat wat ook vier weken in de hitlijst. Zijn mooi nummer Diamonds. En dan gaan we naar de snelste stijger van deze week. Begin aan het eerste uur had ik al verteld wie het was. Dat is namelijk Ariana Grande. Niemand minder, liefst 21 plaatsen gestegen. Vorige week stond ze nog op de 37e plek. Deze week, dus op de 16e. De Amerikaanse zanger is eigenlijk aan Grande Botera, zoals ze verluidt heet. Begint haar loopbaan als actrice in de musical 13 en in de serie Victorious. En ondertussen plaatsen op YouTube al diverse covers, waaronder die van uh, Only Girl in the World van Rihanna en Hurt van Christina Aguilera.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 Wat bij de eerste live uitzending van de Voice of Holland? Was in Nederland? En dan uh, he, mocht ze meezingen met die uh, sterren, aankomende sterren van de Voice. En dat onze collega's van uh, de de daar, uh, zoals iedere week, ook live uitzending. En daar staan ze daar zo naast dus zo, twee presentatoren. En dan mocht er maar eentje mee op de foto en die andere helemaal niet. bij oh. in ieder geval de top 40. Hartwell staat erin op nummer 40 met Young Again. The Script, No Good in Goodbye, op nummer 39. Elke Klein, Mistakes I Have Made, vinden op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Maroon 5 met Animals, op 37. En nogmaals Martin, ah oh nee, dat was hard wel. Nou Martin Garrix, a Virus, How About Now, op nummer 36. Magic met Groot staat er nog in, 35. Lips are moving, Megan Train is nieuw binnengekomen, 34. Imagine Dragons, I bet my life op 34. 1D... Heel My Girl, 32. En ja, we hebben Fox Stevenson, Sweets, Soda Pop. 31 in de Euro Breakdown. Oh, uh, in de Nederlandse op 40. Zegt het te vaak, hè. Skip er even goed doorheen. Break Free van Ariane Grande samen met Z. staat er nog in. 17e positie. En 16e positie is voor Nielsen. Sexy ik Dans. Uptown punk van Mark Ronson samen met Bruno Mars op 14. En Heroes, We Could Be Heroes van Alesso Op nummer 13. Becky Showers op nummer 12. Echo Smith, Cool Kids op nummer 11. Superheroes van de script vinden op nummer 9. Aaron Super, I'm an Elbert Ross op nummer 8. Make Megatrain train all about the base 7 En Ozier, take Me To Church op nummer 6. 5 in de Nederlandse top 40 is voor Calvin Harris. The Blame. Shepard met Geronimo op nummer 4. En dan de top 3 is Dangerous. Nothing Really Matters, Mr. Props. En op nummer 1 vinden we Edge Here and Thinking Out Loud. Wij gaan door. Oh, wij gaan door met nummer 15 in de Eurobreakdown. 14 zelfs al. Aaron Chupa. She was a mouse, smoked the cheese and I got it. it uh Nederlands Nederlandse top 40 is het dus ook terug te vinden. Maar bij ons staat hij op nummer 14. Aaron Chupa, Armin Albert-Frauss. Ondertussen staat, staan deze beste mensen alweer vier weken in de hitlijsten. Vorige week nog op nummer 8, dus een paar plaatsen gezakt. Maakt niet uit. Wie ook gezakt is, is uh, Sam Smith, aan the only one. Die is één plek gezakt. En uh, daardoor sla ik heel veel voor elf weken al in de lijst. Die hebben we al vaker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 Hallelujah Girl, sit you Hallelujah hallelujah, Ooh. girl, sit your hallelujah, Ooh. cause uptown funk don't give it to you, Ooh. cause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 Hij kan uh, stil blijven zitten op dit nummer, vind ik het een wonder. Punk hier is inderdaad zeker weten. Uptown Punk. Mark Ransom samen met Bruno Mars. Nummer 12 in de Year Breakdown. Nummer 11 is voor Tableau, die slaan we over. Calvin Harris staat op nummer 10. Cia van Channel Deer op 9. 8 is in handen van die Evernor met de fade-out line.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 Shopping begint morgen, 10 uur. En ik weet 12 uur lang shoptail drop, tot tien uur avonds. Ook in een café in de haltersraad, om precies te zijn, Lauren Hardy gaat het starten. De 24 uur lang vinyl draaien. Speciaal voor Series Request, die uh, volgende week gaat beginnen op de Grote Markt in Haarlem. Hands of our girls. Dat is een slogan. Vorige week, uh, twee weken geleden, tijdens... Uh,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 Oh, je hebt hem al eerder gehoord. Ja, hij staat namelijk al een uh, aantal weken in onze hitlijsten. Precies, er zijn uh, tien. Maar uh, vorig jaar, ja, schrik niet, vorig jaar waren ze eigenlijk oh ook al. dit het nu eigenlijk al uit. Want uh, Andrew José Berners uh, is afkomstig uit uh, Ierland. En hij studeerde muziek in Dublin. Hij kreeg echter de kans om demos te maken voor Universal Music. En stopte daarna meteen ook met zijn studie. Tot 2012 was hij lid van uh, Anuna. Waar hij ook in Nederland op het podium mee staat.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 De volgende nummer is vijf weken lang in deze hitlijst aanwezig en dan heb ik het over Ed Sheeran so met het nummer Thinking Out Loud the taste of my love will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving Baby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 En jawel, de Hunger Games. De Hanging Tree. Het nummer wat ik zo direct ga laten horen is afkomstig uit het de derde deel van de filmreeks, The Hunger Games, Mockingjay Jay, Part 1. De muziek haalt uh, Howard uh. samen met Suzanne Collins, de schrijver van The Hunger Games, en met Jeremiah Freitas en Wesley Shields, beiden van de Lumineers. Jennifer Lawrence is te horen als zangeres op deze plaat. Je zou denken dat je breakdown, de top 40 van Europa, de countdown of the continent, en wat doet veel muziek dit tussen? Nou, gaan we luisteren. Het is het meer dan de waard. Nummer 5 in de Euro Breakdown. En daar heb ik het over James Newton Howard. Samen met Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree. Are you...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 so we'd both be free strange things did happen you know stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree are you are you coming to the tree for a necklace of hope side by side with me strange things did happen you know, And mid night in the hanging tree Are you are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free Strange things did happen here, no stranger would it be if we met and mid night in the hanging tree Are you are you coming to the tree Where they strung up a man? They say we were to free. Strange things that happened here, you, stranger wouldn't be. We met and lived.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 En dus er komt er nog een vierde deel. Nummer vijf, James Newton Howard. Samen Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. Als je nou nog niet die film wil zien, dan weet ik het niet meer. De Euro -breakdown. Nummer vier, Jit. Taylor Swift natuurlijk met Shake It Up. Jake. Yeah.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 Ik denk dat de luisteraar thuis dat wel fijn vindt... dat ze af en toe nog Taylor Swift op de, ra uh, radio, de radio horen. Tijd al, op uh, jonge leeftijd was ze echt al begonnen met... Uh, schrijven van gedichten, boeken en liedjes. Ik vind het knap als ze dat doet. Zo'n jonge leeftijd. En ze hebben echt hard voor moeten vechten. Want anders... Uh, ze, het is niet aankomen waar je bij er in ieder geval. En laatst was ook uh, van uh, Victoria's Secret weer die modushow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 Vraag of ze geld voor me waren. Gisteren uh, liep ik de supermarkt in, was er ook meteen weer, kon ik kerstkaarten kopen en zo. Ik weet niet wat het allemaal is. Brrr. En er komt ook nog eens een keer het laatste huis eraan hier uh, vlakbij inhalen. Ook weer voor het goede doel. En dat is allemaal voor anderen, hè? Er is nooit eens een keer een goed doel van uh, Help om de winter door of zo. Nee. Help helpen CFM aan. Uh... Ja, maar we moeten CFM aan helpen. ja nou, in ieder geval het goede doel. Ja. Nummer 3 in de Euro Breakdown. Tijd voor nummer 2. Dus luisteraars goed hebben opgelet, het kan omgedaan zijn, hè, weet je, Maar aan het begin van het eerste uur uh, deed ik even een refresh van uh, wat het nou precies was vorige week. Dat is hem inderdaad. Dit is nummer... Nummer twee about that bass, no trouble. I'm all about the bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass no about that bass, by that bass. Meghan Trainor, All About The Bass. Yeah, it's pretty good. In het Nederlands 40 staat hij nog steeds hoog aangeschreven. Dit nummer, deze dame. Megan Trainor. All About The Bass. Nummer 2. Ze staat al zo lang in de lijst dat ik niet eens uh, het aantal weken erbij heb genoteerd. Want dat was toen niet bijgehouden over het moment dat ik het overnam helaas. Dus we moeten sowieso meer zijn dan twaalf. Twaalf weken geleden namelijk deze hitlijst over van mijn collega Sjoerd van Dam. En tussendoor heeft uh, Alme een mooi uh, ingevallen, waarvoor dank nog steeds. is er. Uh, nou, Mr. Europe himself is dat hè, die is er toen mee begonnen. Frans heeft het het langste gedaan. Zijn we aangekomen aan de nummer 1 van deze hitlijst.